Not it.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 wonderful yeah. Nou, dat is een fantastische lente-nummer natuurlijk, hè, van Louis Absolute. Armstrong. What a wonderful world. Absoluut. Ja, nou ja, vandaag is de 21e maart, dus wat is er allemaal gebeurd door de eeuwen heen? Nou, vertel... Nou ja, ik, sowieso wat ik al zei... Hè, het bloedpad van viel in Zuid-Afrika. Mm. Want uh, dat was tegen de apartheid. Ja. En dat, is, uh, dat schijnt toch echt niet mis geweest te zijn. Maar uh, daarnaast was het ook nog zo... Van, uh, dat de aankomst van de Molukkers met de Kota Inten... het was uh, een schip... die kwam, uh, had 900 Molukkers aan boord... en die hebben gediend bij het Kneel. Dat kwam ook een Nederlands-Indische mm -hmm. leger. Mm -hmm. En die hebben aan de kant van de Nederlands gevocht... tijdens de politionele acties... En uh, op dienstverbod moest, moesten dus uh, de militairen en de families uitwijken naar Nederland. En die werden gehuisvest in de kampen Vught en Westerbork. En in de loop van 1951 kwamen nog eens 11.500 Molukkers erbij. En het was hun belofte dat hun verblijf tijdelijk was. Maar, maar ik weet ook niet waarom dat nou niet gebeurd is. Want uh, nee. ik denk dat ze ze misschien niet terug wilden hebben in Indië. En die, uh, die zegt van nou hier houdt ze maar lekker. Ik denk het ook. Maar ze hebben het uh, best wel zwaar gehad. Want uh, ook het weer, hè, dat komt hier aan maart. Nou ja, maart roert ze er Hartstikke koud hier. Mm -hmm. En dan ben je alles kwijt gewoon. Dat is echt verschrikkelijk. Het is echt heel bizar. Bizarre tijd. In, uh, vandaag in 1963 uh, uh, sluit Elcatraz uh, op uh, de, de, de fameuze Elcatraz gevangenis dan. De gevangenis is in vergelijking met andere gevangenissen te duur om te onderhouden. En in de 29 jaar dat de gevangenis in bedrijf is, zitten er beroemde misdadigers zoals El Capone en de, de Birdman from Alcatraz. De Birdman. De Birdman. En in 1962 probeerden een aantal gevangenen te ontsnappen met behulp van een opblaasvlot. Nou, ik zie het al helemaal vol, me. Ja. En men hoefde ook nooit uh, iets... Uh, ...nooit meer iets van de ontsnapte te vernomen te hebben... ...en vermoed dat ze zijn verdronken. En van deze ontsnappingspoging is ook destijds een uh, ja, film gemaakt... The Escape from Alcatraz, met Clint Eastwood in de hoofdrol. En ik denk dat was goed om te vertellen van Alcatraz... ...dat ligt in uh, California, in het westen van, uh, van Amerika. Ja, ik heb uh, wel eens een documentaire gezien hiervan. Mm -hmm. Ook uh, dat ze gingen kijken... Of het nou mogelijk was om te ontsnappen daar. Nou. Ja. Want het schijnt dat in die baai, je hebt een bepaalde stromingen. Ja. Wil je daar overleven, nou, dan moet je echt wel iets heel goeds hebben. Want eigenlijk kan niet. het gewoon niet. Nee. Dus, uh, je ziet het op afstand, zie je het liggen. En dan denk je van, nou, je zwemt er even naartoe. Ja. Maar dat is te ver. Je een hele goede zwemmer zijn, ja, volgens mij. Dat <laughs> is te ver, ver weg. Ja. En in 1974 is daar de opening geweest van de eerste, eerste Witcar wit Station. Minister, Irene de voring van verkeer en waterstaat, maakte samen met de Amsterdamse wethouder Evers Browtigam destijds de eerste rit in een zogenaamde witte kar en opent het eerste witkarstation. Het is een idee van uh, de Provo Lut Schimmelpenning. En een witcar is een tweepersoons elektrisch aangedreven vervoermiddel. die speciaal bedoeld is voor de Amsterdamse, voor de Amsterdamse binnenstad. En in oktober 1986 besluit de coöperatieve vereniging. witcars op te heffen. omdat de doelstelling van 25 stations met 125 witcars niet haalbaar is. Nou, in 1967 komt. Uh, uh, Lute Schimmelpenning komt als uh, lid van de Amsterdamse gemeenteraad... met het witte uh, fietsenplan. Nou, witgeschilderde fietsen zonder slot... zouden gratis beschikbaar zijn voor uh, iedereen. Nou ja, feitelijk wordt ingespeeld op een situatie... die al langer in Amsterdam bestaat. Veel fietsen worden gestolen voor een korte ritje... waarna de fiets wordt achtergelaten... en uh, ja, vervolgens opnieuw te worden gestolen. Nou, de gemeente voelt weinig voor om het plan uh, en. Uh, nou, heeft uiteindelijk geen, geen doorgang. Nee, Ja, dat, dat is een jammer. In 1801... <coughs> had je het verdrag... van Aranjuez mm -hmm. en dat bevestigde dan weer het derde... verdrag van Sant Ilefonso. Maar dat, uh, dat was een geheim verdrag. En dat was tussen... Spanje en Frankrijk, waarbij Spanje... het gehele gebied Louisiana... En dat is echt een groot deel van de huidige Verenigde Staten. Die stond het af aan Frankrijk. Hmm. En ook herbevestigde Frankrijk en Spanje hun bondgenoten dat ze bij het tweede verdrag van San Ildefonso... Uh, dat dat bleef staan. In Spanje zou zes oorlogsschepen afstaan aan Frankrijk. Maar nou hoorde ik laat... Ik las iets en toen bleek dus dat... Uh, uh, hoe heet die? Uh, hmm, Bonaparte? Bonaparte Napoleon, Napoleon, Napoleon? Napoleon? Bonaparte? Dat hij uh, toen na de hand het hele... Louisiana verkocht dat voor een paar miljoen aan Amerika zelf. En daardoor had hij zoveel geld om al die oorlogen te voeren. Oh. Dus grappig is het dan dat het allemaal in elkaar grijpt. Ja. Dus even, oh ja, ja de, de geschiedenis... Ja, dit vind ik het leuke van, uh, dat wij dit altijd doen. dat Het is gewoon onwijs spannend allemaal. Ja, is het ook... Er gebeurt zoveel... Klopt. Hey, vandaag in uh, 1970 wordt uh, vanuit de RAI in Amsterdam de internationale finale van het songfestival, Euro Eurovisie Songfestival gehouden. Ah, in welk jaar? 1970. Ha, ah. was ik net uh, geboren. Ja. Ah, ja. Hey, hoe het? En dit programma wordt gepresenteerd door de Willy Dobbe. Nou, de Ierse zangeres daarna wint met All Kinds of Everything. En Groot-Brittannië ja. wordt met tweede Knock Knock. Hoefde gezongen door uh, uh, Mary Hopkin. En uh, de derde plaats is voor de West-Duitse zangeres Katja Epstein. Met Wunder e inter, uh, e, e immer e Imerwieder. Nou, Spanje eindigt als, uh, als vierde destijds. en uh, de, de internationaal nog onbekende Julio Iglesias zingt uh, uh, zijn nummer. Dat ah, is toch wel heel graag. Daar is hij doorgebroken. Ja. Zit er iets van een Jolanda-keuze voor je bij? Nou, eigenlijk. Had all, die eerste was All kinds of Everything, hè? Ja. All kinds of Everything. <laughs> Dat is wel schattig lied. Die weet ik nog wel. Maar die andere ken ik, kan ik me niet herinneren. Oh. Dus, uh, in 2007 wordt de Grand Canyon Skywalk geopend. Dat is dus een soort zwevend glasplatform... Mm -hmm. boven de Grand Canyon... bij Grand Canyon West in Arizona in de Verenigde Staten. Er zit een fotootje bij die denk ik van... Ja, Zeker voor mensen die uh, hoogtevrees hebben... is het gewoon hartstikke eng om daar zo te lopen. Terwijl je weet dat het glas goed genoeg is. Maar je hebt soms ook wel eens van die... Uh, dat ze dan uh, een soort uh, um, televisiescherm erin hebben. Mm -hmm. Dat ze dan op een gegeven moment net kunnen doen... alsof het breekt, weet je wel. Dat de mensen zich helemaal de pletter schrikken, weet je wel. Dat doen ze ook wel eens in een lift, weet je wel. Dat ze naar boven gaan. Dat het op plastic lijkt alsof de bodem eruit valt. ja. Daar heb je hele grappige filmpjes van. Kan ik niet anders zeggen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, even kijken, Hadden we hebben nog meer. Want het is wel. De, in 1999 varen Bertrand Picard en Brian Jones als eerste in een hete luchtballon rondom de hele aarde. Oh. Dat is dat ook wel bijzonder. Maar dat is niet eens zo lang geleden. Dat is nee. 27 jaar geleden. Nou. Dat hebben we allemaal vergeten. Wat zou je zomaar vergeten, ja. Ja, Inderdaad. nou, dan gaan we weer we gaan hier naar hey. de muziek heb je mooie muziek voor ons. Jazeker. Ride petit. Well, ah, ah, We, well, she's so vampire pop close up from a head to toe I want the world to know I love, I love. Jackie Wilson met Rita Petit. Mm -hmm. nou, dat is ook wel een vrolijk zomersnummertje, vind ik. En wij houden ervan. We gaan het hebben over de verjaardagen. En ik heb er nou zelf eentje. En dat was dan uh, uh, Cornelia, oftewel Cox, Habema. Dat was een Nederlandse actrice. Die was in 1944 geboren. Maar ze is helaas al niet meer onder ons. Dus ze is echt niet uh, al te oud geworden. Maar uh, die was uiteindelijk uh, uh, ook theaterregisseur... en directeur van de Stad Schouwburg in Amsterdam... En uh, ze had echt wel hele leuke rollen altijd, moet ik zeggen. Volgens mij zat ze ook toen in Dr. Hildesheim Papavers of zo, dacht ik. Maar ik uh -huh. weet het niet zeker, hoor. Maar uh, ze, ze is wel actief gebleven na haar afscheid van de Schouwburg. En uh, ja, ze, ik weet ook niet hoe... Ze overleed op 72-jarige leeftijd. Maar uh, ja, ze was in het nieuws ook door een korte... Affaire met uh, Charles Aznavour, hoe vind je dat? Mm. Dat vind ik ook wel weer leuk. Oh, dat is 21 mei 63. Ja. Die gaf toen enkele optredens in Nederland. En dus Ze mocht mee naar zijn file aan de Rivière. Mm -hmm. Maar op uh, Schiphol kreeg... <laughs> dat is wel leuk. Kreeg de Marius C. wegens een vermoeden van schaking. <laughs> er oh. werd contact gezocht met de familie. En het vliegtuig dat al op weg was naar de startbaan... kreeg bevel terug te keren... En ze was in die tijd... Toen was je nog minderjarig op 19-jarige leeftijd. Mm -hmm. En toen werd ze overgedragen aan haar oom. <laughs> dat, dat wist ik nog niet. Dat vind ik wel een, een, leuk, een leuk iets. Maar ze heeft dus ook in Medisch Centrum West gespeeld. En... Uh, uh, de dief... Uh, Allemaal filmpjes. Uh, korte TV. Uh, Dokter Vlimmen. Dat oh. is ook in meegespeeld. En alles. Oh, dat oh. was echt een actieve dame. Ik, vond het, ik was wel een fan van haar. ja Leuk. Ja. Roger Hudson wordt vandaag 76 jaar. Nou, Roger, ge uh, geboren in Engeland, uh, uh, is Britse muzikant en songwriter... en is het meest bekend als de voormalig co en oprichter van de progressieve rockband Supertramp. Nou oh, ja. uh, hoe heet het? Uh, Roger componeerde onder meer de, de Supertramp-hits... waaronder Dreamer, Give a Little Bit, The, the ja. Logic Song... and Breakfast in America. En It's a Again, niet te vergeten oh, in, uh, ja. Ja. Prachtig. In 1983 verliet hij Supertramp omdat hij een solo carrière wilde starten. Maar de twee soloalbums stopte Roger met toeren en andere muzikale verplichtingen. En in, 97, in 1997 begon hij weer te toeren en bracht in het jaar 2000 een derde soloalbum uit. En Roger staat bekend om zijn hoge tenoorstem met dat het handelsmerk werd van zijn voormalige band. Supertramp. Ja, Geweldig. Mooie nummers hebben ze gemaakt. Nou, wie ook hele mooie nummers maakte, dat was Johan Sebastian Bach. Ja. <laughs> Die is in 1685 ja. geboren. Hij is niet oud geworden, maar 65. Maar ja, iedereen kent hem wel, hè? En dan hoor uh, je alleen nog van. <laughs> Het wordt ook veel op orgel gespeeld. En uh, hij heeft gigantisch veel gespeeld, ge gemaakt, natuurlijk. Dus, <coughs> sorry. <coughs> Even een vlekje wegwerken. Dus wie had je nog meer die jarig was? Uh, Timothy Dalton van de, de Britse acteur, die heeft ja. ook James Bond gespeeld. Klopt. En dat waren voornamelijk de films waarin hij heeft gespeeld. The Living Daylights en uh, License to Kill. Ja. Geweldig. Ja. Mooi veel. En dan wie ook nog vandaag jarig is, dat is Rosie O'Donnell. En zij is een Amerikaanse comedienne, actrice en talkshowpresentatrice. presentatrice En ze is vandaag 64 jaar geworden. Uh, ze kreeg meer dan 20 prijzen toegekend. Waaronder een award voor haar rol als uh, presentatrice van de, de Tony Awards in 1998 en uh, later presenteerde zij haar eigen bijdrage... aan de productie van het talkshow... de Rosie O'Donnell uh, uh, Show. In 2012 trouwden zij met een vrouw... en haar tweede echtgenote Michelle Rounds... en ze hebben samen een dochter. Misschien nog wel een leuk weetje... dat in 1992 speelde Rosie een uh, bijrol in de film uh, A League of Their Own... naast Tom Hanks en uh, Gina Davis. En uh, Madonna schreef destijds de titelsong van de film... This Used to Be My Playground. En uh, daarna heeft ze uh, tevens een bijrol te pakken gehad in, uh, in de film. En de film gaat... Heb je de film al eens gezien, A League of Their Own? Nou, het gaat over een honkbalcompetitie in de Tweede Wereld. Dat is wel een grappige film. Oh, oké. Okay, ja. okay. Wie vandaag ook jarig, is John Buisman. Hij is van 1953. Wie denk je, wie denk je dat is, maar... Hij is toevallig net begonnen in, uh, in goede tijden als de vader van, uh, van, van, iemand, van die dokter in goede tijden. Ja. Dus dat is wel grappig. Maar hij, uh, hij had 15 jaar gewerkt op het expediteurskantoor. Uh -huh. En hij viel als technicus in bij een theatergroep Wiedus. En toen gingen de koors ontwerpen daar. En uiteindelijk is hij dan ingespeeld. Er zijn altijd te weinig mannen natuurlijk. Uh -huh. Dus daar ging hij na de hand acteren. En toen uh, de groep zich splitste had hij nog een theatergroep De Zwarte Hand. Maar hij heeft echt veel gedaan hoor. Want hij heeft ook met Michiel Romein gespeeld. En Hoeksteen en Groenstrook. En dan heb je de ja. Dobbelman reclame. En wat had hij nog meer? Nou echt heel veel. Hij heeft ook in Flikken Maastricht heeft hij nog gespeeld. Maar dat is, dat is wel een bekende acteur. Dus je, je komt er toch wel veel tegen. Hmm. Dus sinds, hij speelt Tinus Bos in goede tijden. Sinds oh. eind vorig jaar. Wat grappig. Dat is, grappig. Och, is wel en, leuk. Ome <lacht> was Dat was hij Krelis. <laughs> wie er ook vandaag jarig is en 66 jaar is geworden. Het is Bert van Leeuwen. Ah, ja. Nou ja, Bert van Leeuwen die is geboren in Den Haag... en groeit op in een gelovig gezin. Op jonge leeftijd gaat hij naar de pedagogische academie... met als eindelijk doel... Onderwijzer te worden. Maar na een jaar ziet, ziet hij dit toch niet zitten. Werken met kinderen lijkt hem heel leuk. Maar de vooruitzichten op een baan in het onderwijs, nou ja, dat spreekt hem niet aan. Vervolgens gaat Van Leeuwen studeren in Leiden. en studeert af als Neerlandicus. Ja, ik denk een beetje in een snel tempo uh, ontwikkelt daar zijn uh, beroep. onder meer als omroepen voor de voor EO. De en uh, zo mag hij onder meer uh, ledenwerfspotjes verzorgen en hij gaat programma's presenteren. Collega van hem, Rob van der Spek, wordt vanwege huwelijksproblemen door de EO op non-actief gesteld. En uh, wordt van Leeuwen gevraagd om de presentatie van de quiz spelregel op uh, zich te nemen. En hierna volgen andere programma's waaronder That's the Question, Ik weet het beter. en. Uh, Gepresenteerd hij tussen 1993 en 2004 de EO, EO Jongerendag? Oh, maar dat wist maar is een veelzijdiger dag. Uh, ik dacht dat hij ook uh, dat deed van het, het restaurant. Uh, dat, uh, het familiediner. Ja, familiediner. Ja, ja, ja. Maar hij heeft ook een andere ook. quiz gedaan en daar ben ik ooit heen geweest. En Toen uh, moest ik uh, heel snel wat doen en dan had je in de oh, verte ja? een televisieschermpje en wat ik niet goed kon zien. Ja. Dus ik lag er vrij ga uit, maar ik vond het wel grappig om te doen. Oké. Okay, dus. Goed, ik, uh, ik heb nog een muziekje klaarstaan. Raad het maar wat het is. Yeah. ik had nog een klein restantje over... Dit was trouwens driver Seat. En dat was van uh, Sniffende Teers. Ja, dit is er ook weer zo, in, in, in, dit, uh, in dit tijdperk van Lente en zo. Dat je denkt, de ga lekker een stukje rijden ja. langs de Bollevelden. Ik zag ook laatst dat de keu keukenhof alweer uh, reclame aan het maken was. Oh, kijk. Maar uh, in 1952 was de laatste voltrekking van de doodstraf in Nederland. Ja. We hadden de dat Nederlandse SS'er Andries Pieters... en de Duitse SS'er Arthur Albrecht, die werden voor een vuurpeloton terechtgesteld. En uh, de doodstraf is uh, eigenlijk, eigenlijk al in, in de 1870 afgeschaft. Maar die wordt na de Tweede Wereldoorlog opnieuw ingevoerd... om oorlogsmisdadigers te straffen. Dus dat heeft dan toch nog wel een tijdje geduurd. En na de oorlog heeft de Nederlandse staat 38 mannen en één vrouw... geëxecuteerd wegens oorlogsmisdaden. Mm -hmm. Dus nou, dat vind ik dan eigenlijk wel bijzonder dat het uh, nog gebeurd is. Oh, zeker. En, uh, want uh, het was ook nog zo, even kijken, want de Duitse SS-Hauptstormvuurr. Ja. Die Albrecht, die uh, was verantwoordelijk voor de handhaving van de orde in Friesland. En hij heeft gevangenen gemarteld door brandwonden aan te brengen en ze bijna te verbrinken. Uh, om ze aan het praten te krijgen. En dan had hij ook heel veel repressaille-executies uitgevoerd. Mm -hmm. Dus als de geslaagde actie was van Nederland, executeert hij, executeert hij uit wraak verzetsmensen andere gevangenen. Uh, zo had hij op 22 januari 45... 20 mensen in het dok om de dood laten schieten. Bizar, hè? Ja, echt verschrikkelijk. Ja, dit, uh, nou ja, dit... Dit, is, dit is, staat natuurlijk niet in verhouding... met wat er nu allemaal gebeurt daar uh, oh, in zijn. Oh, uh, zeker niet, maar toch. Iran, maar... Uh, nou ja, schieten is, uh, is niet vergeten. Niet fijn? Nee. <tie> wat had jij nog? Nou, we gaan natuurlijk nog een beetje. We gaan nu op weg straks naar het nieuws van uh, Zandvoort, ja zeker. Van Zandvoort. En uh, wat misschien wel uh, leuk is om te vertellen, uh, een kleine, kleine uh, introductie, is dat uh, oh. Allen Clark, hij is een, uh, een zanger ja. in, uh, in Zandvoort, en hij heeft ook zijn ja, eigen. Mijn moeder was mijn collega. Oh, serieus? En die was blond met blauwe ogen. Oh, oké. Okay. En wat is zijn vader? Was. Volgens mij komt ja. hij van uh, uh, Sweet... uh, uh, uh, uh, niet Suriname, maar. Uh, een van die andere eilanden. Oh, oké, oké. Curacao, denk ik. Curacao, kan, ja. Want al jaren heeft, hij, heeft Alan Clark een eigen tegel... op het Zandvoortse uh, Walk of Fame. En uh, nou ja, hij, is, hij is nog veel onderweg. Hij pendelt voor zijn muziek regelmatig... tussen Amsterdam en uh, Los Angeles. Maakt van, maar hij maakt voor het dorp zandvoort waar hij opgroeide. En altijd een bijzondere plek. En even kijken naar de toekomst. Ellen uh, Clark start volgend jaar, 2027, een nieuwe theatertour. En hoewel het uh, Zandvoortse Theater niet op de lijst staat... Uh, geeft hij aan het leuk te vinden om misschien een try-out te doen. Wat dus leuk. wie ja. weet. Ja, natuurlijk komt hij naar Zandvoort, want zijn ouders wonen hier. En volgens mij zijn zus ook. Ja. Met kinderen en zo. Dus uh, ja, zijn roots liggen hier gewoon. Ja, mooi. Um, Wat grappig dat je met zijn moeder ja. hebt uh, samengewerkt. Ja, een hele aardige, aardige dame. Ja. Uh, tijdens het horeca-overleg op 19 maart zijn uh, nieuwe digitale portefoons uitgereikt aan horeca-ondernemers. Uh, de gemeente Zandvoort heeft geïnvesteerd in het nieuwe netwerk van portefoons. om de veiligheid op drukke dagen te versterken. Mm -hmm. De eerste portefoon werd door uh, werthouder Lars Carré overhandigd aan Brigitte van het Wapen van Zandvoort. En het is de bedoeling dat ondernemers zich dus bij zich dragen. om snel contact te leggen met de politie. En daardoor komen ze sneller ter plaatse. En ze kunnen ook elkaar belangrijke informatie doorgeven. Bijvoorbeeld als iemand zich ergens misdraagt... dan gaat hij richting een volgende uitspanning. En dan, dan kunnen ze gelijk kijken van wie het was. En daar foto's, nou, foto's kunnen ze niet sturen. Maar dat zou ook nog wel mooi zijn. Het, ja. eigenlijk soort, het is eigenlijk wel terug in de tijd, vind ik, hoor, zo'n portofoon. Mm -hmm. <laughs> je kan het zo goed gewoon met, met een WhatsApp-groep doen, weet je? Maar ja, het, Alles zeker. Maar hij zegt zelf, uh, Lars, je zegt ook van uh, veiligheid doen we samen. En hierdoor kunnen ondernemers en hulpdiensten elkaar sneller vinden en ondersteunen. Want het past bij de ambitie voor een aantrekkelijke badplaats waar we met z'n allen veilig moeten zijn. Mm -hmm. nou, dat is wel mooi zo. Ja, nou, dat is nog iets moois uh, heeft er een happening heeft er plaatsgevonden. Op 11 maart jongsleden stond het uh, clubhuis van... Uh, eh, uh, uh, ZHZ het volledig in het teken van de Glow in the Dark. Nou, met dit feest is het, Volt, uh, het veldhockeyseizoen gestart. En uh, met het feest voor de jeugd werd het, het buitenseizoen op een vrolijke en energieke manier geopend. Uh, na de training verzamelden zich ongeveer honderd kinderen in het clubhuis... samen met enthousiaste ouders. Na de avond begon met een, uh, met een kinderdisco... compleet met pannenkoeken, warme chocomel en een, uh, en een schminktafel... waar neonkleuren de hoofdrol speelden. En zodra het donker werd, uh, kwam de dansvoer tot leven... en barstte het feest los. Leuk dat ook het, uh, het hockeyseizoen weer, uh, weer is gestart. Zeker. Ik zie trouwens hier ook dat... Uh Stap in de wereld van de grote meesters met Arinane, Ari staat hier. Ontdek de verhalen achter de kunst. Want uh, op zondag 29 maart staat het beroemde kunsthistorisch museum in Wenen centraal. Oh, het is op 29 maart van 2 tot 4 uur. De prijs is 10 euro, inclusief koffie of thee. En na afloop is de gelegenheid om na te, na te praten. En uh, ik moet zeggen, zij vertelt heel leuk met beelden en alles. En als het een beetje rottig weer is, dan is het gewoon heel leuk om zoiets te gaan doen. Oh, Ik kan het aanbevelen. Ik heb het zelf een paar keer gedaan. Ja. En daarnaast is er ook nog. Uh, uh, dat je mee kan doen met de wandelclub van Pluspunt. Want ja. iedere twee weken op maandagochtend van 10 tot 11. klopt. starten ze bij Pluspunt Noord. in de Vleemstraat 55. En de eerstvolgende wandeling is komende maandagochtend. Het is gratis. En uh, doe je mee, trek je wandelschoenen aan. en loop gezellig een uurtje mee. Ja, het is maandagochtend van 10 tot 11. Ja. Dus de kun je de rekening mee houden. Maar ja, je kan het ook natuurlijk doen door. Uh, gewoon uh, uh, uh, meneer Berg van de viskraam, die, die doet ook iets van zand, schoonwandelen. Mm -hmm. Het is ook vaak het vertrek daar. En dan gaan ze met een groepje gaan ze overal uh, vuil we, uh, wegrapen... wat uh, over in de struiken en alles ligt. Mm -hmm. en ja, altijd, uh, altijd goed natuurlijk. Ja, en ik uh, denk ook nog eens goed om te melden... dat uh, vanaf uh, 26 maart start bij Pluspunt weer een uh, lotgenotengroep... voor wie zelf kanker heeft of heeft gehad of leeft met de gevolgen hiervan. Nou, hier, hier kun je uh, je ervaringen delen, luisteren naar anderen... en uh, steun vinden bij lotgenoten. Nou, 26 maart, dat is de eerste, dat is om half twee smiddags... in uh, Pluspunt Noord en uh, je, je, je kan bellen of voor aanvullende informatie en uh, pak even het zandwoordskrantje bij en daar staat, uh, daar staat de, de aanmelding uh, waar je dat kan doen bij uh, onderzame zandwoord. wat heb jij voor moois? Ja, ik, ga, ik, ga, ik, ga nog, uh, ik ben nog een, een plaat aan het uitzoeken ja. en, uh, dat is Tavares, must machine missing an angel die zijn natuurlijk uh, volop uh, als het zomer is mhm mm en dan gaan we dat gewoon even uh, aanzetten. Doe stap, doe staat, die keren dan! Does dat? Doe stap! Dat is dus wel een hele speciale editie van uh, Tavares met Heffing Must Be Missing an Angel. Ik, vond, uh, ik vind het nog steeds heerlijk. <laughs> ja. Oké, okay, gaan we terug naar het, het hele dagelijkse uh, uh, uh, nieuws. en uh, ja, ik, ik heb iets opmerkelijk on nieuws. Rotterdam wil uh, een test doen met flitspalen voor lawaai. Rotterdam wil lawaaiige auto's en motoren gaan aanpakken met, met het middel geluidsflitspalen. Binnenkort begint een proef met de palen op vier locaties in de stad... die het geluidsniveau in decibellen van een voertuig kunnen meten en flitsen als het te hard is. Nou, de techniek die daarvoor wordt gebruikt is nieuw. Daarom werkt de gemeente bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van de camera... samen met het OM, Openbaar Ministerie... En uh, volgens de gemeente is de overlast van luidruchtig verkeer... de grootste ergernis onder Rotterdammers. En uh, ja, dit neemt toe vooral op drukke en straks de zonnige dagen die eraan gaan komen. Nog voor de zomervakantie moeten de eerste camera's hangen. Nou, de uitkomsten van de proef worden dan voorgelegd aan het Openbaar Ministerie... en dat uh, beoordeelt of de metingen betrouwbaar genoeg zijn... en of ze gebruikt kunnen worden... Nou, er zijn nog geen overtredingen hebben plaatsgevonden. Het uh, aanpakken van geluidsoverlast is nu nog lastig. En als de proef slaagt en het uh, OM-akkoord gaat, kan dat uh, veranderen. En dan kan de gemeente uh, het geluid gekoppeld worden aan een kenteken. En kunnen handhavers achteraf opgeslagen beelden beoordelen, bijvoorbeeld op kantoor. Nou ja, daarmee wordt de, de pakkans aanzienlijk groter dan wanneer iemand alleen op hete daad kan worden betrapt. Oké. Okay. Nou, ik moest je inderdaad zeggen, ik zag gisteren zo'n hele grote, dikke uh, chevrolet. En die, uh, die, die uh, maakt ook behoorlijk wat geluid. Dus echt dan, uh, dat, uh, uh, dat zei een collega van mij altijd: van. Uh, is dat uh, die putter zo? Dikke, de paddoeken, dikke, witte paddoeken, dikke, Zo hoor je het ook dat echt, hè? Ja. En dat is dus wel heel apart. Maar uh, nou ja, ik, uh, ik vind het toch ook wel weer leuk, hè? Want we hebben hier dingetje ook uit Zandvoort. Ja. En die, uh, en die uh, rijdt ook in zo'n bak, weet je wel? Oh ja? Ja. Oh, geweldig. Ik vind het altijd wel leuk, hoor. Ja. Dus. Uh, wat hebben we nog voor bijzonder nieuws? Uh, ik moet even kijken, hoor. Want uh, ik werk nu met een laptopje. En normaal zit het. Ik zie dat een Duitse toerist. Oh, die krijgt geen. Die had jij al? De Vos rijdt. 5500 kilometer reist hij als verstekeling naar New York. Hé, hey, die is ja. interessant. Ja, ja, die was, uh, die was in, uh, uh, ergens in uh, Engeland op een boot gesprongen. Ja. Oh. Dus uh, ik zit er even op te zoeken eigenlijk. Ja, oké. Okay. En als jij verder zoekt, dan heb ik nog wel leuk nieuws. Een verhuisbedrijf uit Zoetermeer zegt een groot deel van de inboedel van een klant uit Wassenaar kwijt te zijn. Nou ja, De klanten besloten het bedrijf na maanden wachten voor de rechter te slepen. En uh, nou ja, ze hebben ook aangegeven dat ze de spullen terug willen. En het gaat onder meer om een eettafel. En ja, ze zeggen ook zo, een eettafel kan toch niet zomaar uh, uh, uh, uh, verdwijnen... <Klacht> Het echtpaar kocht eind vorig jaar een nieuwe vloer... voor de woonkamer van een huis in Wassenaar. En ja, om die te kunnen leggen moest de woonkamer worden leeggehaald. Ze schakelden een bedrijf uit meer in... om spullen weg te halen en tijdelijk op te slaan. Na het opslagbedrijf Ishergard, ik ken het wel van naam... En een, dat is een, op, een gesloten opslag, zegt de mede-eigenaar. Nou, ze zijn uh, de enigen met de sleutel... en toch kregen de slachtoffers maar de helft van hun inboedel terug. Nou ja, bij een recente zoektocht in de opslag... vond het bedrijf wel de spiegel, de fauteuil en een schilderij terug. Maar als de spullen niet terugkomen... Uh, gaan de, de, de, de klanten gaan een uh, uh, uitspraak doen... En uh, de rechter heeft dat uh, nou ja, be be be beklaagd aangehoord. En uh, die, schrijven ook, uh, of die hebben ook vermeld naar uh, het opslagbedrijf uh, dat er wat boven het hoofd hangt. En uh, nou, dat zal waarschijnlijk een dwangsom zijn van tussen de 12 en de 15.000 euro. Het is toch wat? Het is is uh, behoorlijk, als, ja. Nou, vind ik wel. Per dag? Nou, dat staat er niet bij. Maar wel van de vermiste uh, uh, uh, spullen. Ben jij al toegekomen aan je mooie bericht van de Vos? Ja, dat doe ik zo direct. Of ben je al afgeleid voor het plaatje? een mooie nummer. Uh, ja. en doen het, de zwoele nachten komen we er weer aan, dus daar heb ik deze oh. bedacht.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 I can't say anymore Cause I love you Yes, I love you oh, I love you Gazing at people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 Nou, Nights in White Zetten van uh, de Moody Blues. Wie kent het nummer niet? Op naar de zomeravonden. Oh, heerlijk. heerlijk. Zeker, zeker. Ik heb nog een laatste nieuws. Uh, de, de Verenigde Staten die, uh, heffen tijdelijk een deel van de sancties tegen Iran op. En staan de verkoop van de Iraanse olie toe. Dus waarschijnlijk gaan de olieprijzen ook weer uh, vanaf heden weer, uh, dalen. Oh, nou, dat zou, dat fijn, zou zijn. fijn zijn. Maar ze ja, stijgen altijd heel snel, maar dalen, hoor maar. Nee, nee ja, Helaas, ja. dat is het niet allemaal. Nee, Dus dat even voor het laatste uh, nieuws uit, uh, uit de wereld van uh, Iran. Twee mannen zijn aangeklaagd voor smokkel van 2000 mieren in Kenia. Nou ja, ja. De, de, de insecten zaten verstopt in kleine buisjes en verpakt in, uh, in zak, zakdoekjes. Het gaat om de Afrikaanse oogstmier... Die alleen volkomt in onder meer Ethiopië, Tanzania en Kenia. De mieren zijn gewild bij verzamelaars vanwege hun gedrag. Ze kunnen uh, complexe kolonies bouwen en zijn de goede ongediertebestrijders in bijvoorbeeld uh, de kas. Nou, de insecten kunnen zo'n 100 euro per stuk opleveren als ze in het buitenland worden verkocht. Maar het is toch echt bizar. Ja, maar koffer... Weet je wat het ook is? Je nee. krijgt natuurlijk dat bepaalde soorten dan. Misschien hier helemaal op, uh, op gaan komen. Net mm -hmm. zoals ze toen het tijd hadden met een bepaalde uh, kreeft. Ja. En die, zit, uh, de, die, die vreten hier in, uh, in onze container, vreten ze alle andere dieren op. Ja. Cool. Ja, maar ze worden nu ook uh, in restaurants uh, gebruikt. Hè. Dat is een blauw kreeft of zoiets. Oh. Ja, dat is wel heftig hoor, allemaal dat soort dingen. Oh, okay. Goed, um, ik, ik heb dus de vos gevonden. Dat was een jonge rode vos. Die is als verstekeling op een vrachtschip van Engeland naar New York gereisd. Mm -hmm dan toch van zo'n 6.000 kilometer in 14 dagen. Ja. Hij werd in de haven van New York ontdekt... en is in goede conditie opgevangen in de Bronx Zoo voor onderzoek. Ja. En hij is vermoedelijk in Southampton aan boord geklommen. Dus uh, het havenpersoneel die trof het dier aan in een container. En hij uh, is gezond verklaard... maar het dier blijft uiteindelijk in de VS... en zal niet meer terugkeren naar de UK. Dus uh, ja, het is heel zielig. Mm. En uh, van, uh, tot ziens. Uh, als ik je niet meer zie schrijven, doe ik niet oh. he, dat idee. Ja, nou ja, dat was wat, hè? Dus, uh, heb jij nog andere opmerkelijk nieuws? Nou, niet echt opmerkelijk nieuws... maar afgelopen, week waren, af afgelopen weekend zijn de Oscar-uitreikingen oh, geweest. Ja. En uh, One Battle After Another. Dat is de film die heeft, de be als beste film heeft gewonnen. One Battle After Another? Ja, oh. en dat is een zwarte komedie... Uh, die gaat over een uitgearrangeerde revolutionair en zijn tiende dochter die uh, door een doorgedraaide militair wordt uh, uh, achtervolgd. Ik heb hem gezien, de film kwam je aanraden, zonder dus meer okay. met champagne. Champagne. Oh ja. Oh ja. En ja ik, ik moet DiCaprio. altijd bij hem denken nog. Van, oh ja, die was getrouwd met Madonna. Oh ja. <laughs> ja. Wat faal. Er was in uh, afgelopen week had een uh, Duitse tank de verkeerde dieselprijs uh, vermeld. Oh. En er stonden tientallen auto's daar. Uh, in de rij. En ja. door een fout kostte een liter diesel slechts 1,20 euro. Hey. En er was zelfs een groep klanten die probeerden een tank van 1000 liter te vullen. echt? <laughs> het nieuws ging als een lopend vuurtje ging het, uh, door de regio. En al snel stonden er echt uh, tientallen auto's uh, in de rij. Mm -hmm. En uh, dus, ja, het scheelde gewoon, want in plaats van 2,20 was het nu 1,20. Nou, dus ontstonden bizarre tafereelen. Want uh, ze namen ook sherrykans mee. En, uh, er was zoals iemand die had zo'n Kubus tank meegenomen. Daar kan dus duizend liter in. Zo. Maar in anderhalf uur was het uit met de pret. Een buurman van het tankstation had de eigenaar gewaarschuwd. En de prijs werd weer aangepast. Ja. Maar ja, het, het lager systeem was het gevolg van een fout in het systeem. Dat automatisch de prijzen aanpast. En uh, er waren het 40 tot 50 klanten die van de lagere prijzen konden genieten. <laughs> ja, het is wat. Maar ik heb ook het idee van in de weekenden zijn de prijzen van de... Aan de, aan de Tankstations vanaf vrijdagmiddag tot en met zondagavond duurden dan door de week, heb ik het idee. Oh, nee, maar volgens mij wij hebben, paard, hebben we hier aan de we ook uh, andersom. Ja. Okay. Woensdag en zaterdag is, uh, is dat goedkoper, zeggen ze. Oké. Okay. Dus. Uh, had jij dit al verteld over die elektrische auto's? Hoeveel vaatolie ze uitspaarden per dag? Nee. Wereldwijd schijnt dat 2,3 miljoen vaten te zijn wat ze dus uh, uitsparen. En uh, de, ze verwachten dus ook echt dat... Uh, de komende jaren het elektrische wagenpark wereldwijd nog meer gaat uitbreiden. En daardoor zou het aantal uitgespaarde olievaat... zou daardoor kunnen stijgen tot 5,25 miljoen in 2030. Oh, waanzinnig, hè? Dat is wel waanzinnig. Maar, maar het, is, het, is, het, is, het is dus per dag, hè? Per ja. dag. Dus dat is ook 5,25 miljoen, is dat, wordt dat gedaan. En, uh, maar ja... Ik, ga, ik ben benieuwd, of, uh, want die, die auto's zijn natuurlijk hartstikke duur. Ze zijn nog hartstikke duur en ik weet niet hoe het zit met de subsidie. Ja. Dat als staat als nu, even kijken hoor. De Verenigde uh, Koninkrijk geeft 53 miljoen pond aan huishoudens... voor de stijgende kosten van stookolie. Oké. Okay. Dat vind ik al heel aardig hoor. Ja, Nederland is er ook mee bezig, kabinet Jetten. Mee ja. bezig. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, ik denk dat dit een van de laatste plaatjes gaat worden. Echt. En dat is, uh, want daar wil, uh, het is daar heel heftig. Het is niet in, is dat Afrika waar we nu zitten? Uh, al die ellende, ja hè. Mm -hmm. nou, laten we hopen dat het uh, beter gaat dit.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 Nou, dit was Toto met Afrika. Nou, er is genoeg te doen daar in Afrika. Ja, ik ga er niet heen, heb ik besloten. <laughs> jij ook niet, hè? Nee. nee het is toch? een beetje klaar. Ja. Maar, uh, god, ja, ik, ik word er wel rustig van. Want jij, jij kijkt ook dus maar één keer per dag het verhaal. Ik kijk nee. uh, één, één, één, dag, uh, één keer per dag en dat is dan s'avonds of uh, NOS of RTL of wat er dan uh, wat er is, Daar kijk ik. En dat vind ik genoeg. Ja. Allemaal. Dat heb ik ook hoor. Dat is zoveel herhalingen. En dan ja. heb ik een vriend, echt een hele lieve vriend... maar hij kijkt de hele dag het journaal. Oh, dat lijkt me helemaal En dan begint het... Niet. en dan denk ik van, nou, dan gaan we het nu luisteren. Maar dan heeft hij allemaal uh, meningen erover. En, <laughs> en dan zeg ik, Archie... Nou, even niet, ik wil het nu even horen. Net of die Archie Bunker is, oh, weet je wel. Nou, oh, ja. <laughs> heb je dat ooit gezien, Archie Bunker? Nee, dat, nee. Dat was altijd wel grappig. Dat is die man, die oh. hield niet van buitenlanders... die hield niet van dit en niet oh. van dat. Die had het commentaar, het altijd commentaar, oh, had hij altijd. ja. En hm? uh, nou ja, dat, uh, nee. zo was het gewoon eenmaal. Ja, ik kan me begrijpen, ik kan me heel goed voorstellen dat het, je, dat het bij je binnenkomt, het nieuws. Maar je moet voor jezelf ook, denk maar, leren filteren van wat, wat, is, uh, wat is urgent. Toch? Ja, wat nieuws? Ja, het laatste nieuws, maar heel ja. veel nieuws wordt continu herhaald. En ieder uur weer, maar ja, dat snap ik ook wel, dat ze niet ieder uur, ieder uur weer alles gaan voorlezen en ja. zo. Maar ja, het is... Uh, het is allemaal wel, uh, wel uh, spannend. Mm, heb jij Even. nog een leuk bericht om uh, ja, ja, dit leuke weekend te de gaan? de Rijksdienst voor Wegverkeer heeft uh, een opvallende fout gemaakt... bij de productie van nieuwe rijbewijzen. Hey. Want op de kaarten die op de pasjes staan... wordt de ja. verouderde indeling van Nederland gebruikt. Oh. En daardoor ontbreekt de gemeente Vijf Heren Landen bij de provincie Utrecht. Terwijl die al jarenlang officieel tot de provincie behoort. Oh. De kwestie speelt al langer. Burgemeester Jos Freulich van Vijf Heren Landen... wijst geregeld op Social Media de organisaties... Aan die uh, een oude provinciekaart gebruiken. Mm -hmm. En uh, er zijn vaste reactie daarbij is. Foute kaart is verse taart. Oh. <laughs> en in sommige gevallen wordt ook daadwerkelijk een taart bezorgd op het gemeentehuis. <laughs> dus dat is wel heel leuk. Ja. Dus dan, uh, we zijn bijna klaar. Ja. Uh, Wilco is er volgende week. Ben jij er volgende week bij? Ja hoor. Gezellig. Nou, volgende week zijn we dan weer met z'n drieën. Ja. Weet je allemaal uh, een mooi weekend? Ja, met z'n allen een mooi weekend. en tot, tot Zondag weekend. week. Ja, zondag. Dat lijkt me heel fijn. En zo we dus, uh, worden, ja, ja. <laughs> ja goedemorgen, stam, komt hier aanschuiven. dus ik ga plaats maken ja. voor de beste bestuurlijn.